Dooral Begens met het NOS-journaal. De schiet- en steekpartij in Luik wordt door de Belgische justitie... behandeld als een terroristische daad. Volgens het federale pakket is daar genoeg aanleiding voor. De manier van handelen van de dader lijkt op een video-oproep van IS... waarin wordt gevraagd om agenten met messen aan te vallen... en hun wapens te stelen. Verder heeft hij meerdere keren allah ouakbar akbar geroepen... en zou hij contact hebben gehad met geradicaliseerde personen. De dader viel gisteren in Luik twee agenten aan met een mes... pakte hun wapens af en schoot hen dood... Op de vlucht bracht hij iemand anders om en verwonde hij vier agenten. Eerder vandaag werd bekend dat hij kort voor zijn aanval... waarschijnlijk nog een man heeft vermoord in een stad ten zuiden van Luik. De omstreden salafistische imam Fawaz Jenait... heeft terecht een tijdelijk gebiedsverbod in Den Haag gekregen. Dat oordeelt de Raad van State... die vindt dat de imam een bedreiging was voor de nationale veiligheid. Van minister Blok mocht imam Jenait vorig jaar zomer... niet meer in de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk komen omdat hij opruiende preken hield in een islamitische boekwinkel. De imam stapte daarop naar de Raad van State. De vrijheid van meningsuiting en godsdienst van de imam zijn inderdaad beperkt, maar dat is terecht, vindt de Raad. Rotterdam onderzoekt of het mogelijk is om mensen die verward zijn direct van het gasnet af te koppelen. De reden is dat het aantal incidenten waarbij gas of open vuur is nog steeds stijgt. Alleen al in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waren er sinds begin vorig jaar zo'n 3600 incidenten Twee daarvan leiden tot veel commotie. Voetbalclub Excelsior heeft een nieuwe hoofdtrainer. Adrie Poldervaart volgt Mitchell van der Gaag op. De fysiotherapeut behaalde ondanks zijn trainersdiploma. Excelsior wordt dan ook zijn eerste club in het betaalde voetbal. Poldervaart tekent een contract voor twee seizoenen bij de Rotterdamse club. Het weer, eerst nog zon. Vanmiddag ontstaan stapelwolken en is er kans op een onweersbui. Mogelijk met hagel en veel regen. De temperatuur ligt tussen de 23 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is toch maar mazzel dat we airconditioning in zo'n studio hebben. Toch? Ja, toch? Nou, ik vind het hier nog behoorlijk warm hoor. Er ze dan hoor? Maar dat komt natuurlijk ook omdat het, uh, dat je jij je helemaal je mee te... zat te zingen Ja, hebt, ja met met je maakt je te zenuwachtig. <laughs> ja, dat is het. Dat jij maakt je gewoon te zenuwachtig. Oh joh, er is zoveel ik te doen. Ik zit hier heel cool, heerlijk cool, een heerlijk uh, windje in mijn maar... nek en zo. Jij bent ook cool. Is dat zo? Ja. Oh. Wow. Wow. Nou, nou, het zegt. Goed. Weet het ook weer vandaag vanaf, vandaag ben ik cool. Ja. Maar schrijf je dat met OE of met C-double-O-L? Uh, dat is een uh, naar eigen inzicht voor jou. Oh. Nee, denk, Kies ja. maar. Ik denk, je helpt me even uit de droom. Maar, uh, <laughs> nee, nee. Niet dus. Dat laat ik so. helemaal aan jou over. Het is vandaag 30 mei, dames en heren. En dat, uh, ja, dat is dan alweer de ene, ene laatste dag van de maand mei. Het vliegt toch allemaal maar weer om, hè. Zo, gaat het hard, hè? Ja, ik zat bijna gisteren nog aan de champagne, zou ik, zou ik zeggen. Ja, aan de champagne? Met, nou ja, ik bedoel, zo hard gaat het. Dat ik nog dacht dat het gisteren oud jaar was. Zo hard ja. gaat het, ja. ja. en zo. We op het deze is er... fiets vandaag. Ja, het is intussen alweer 30 mei en... <laughs> um... Tjonge, jongen. Oh, dan was het warm, hè, he, gisteren. Nou, nou, nou. En wat heeft het gedonderd, hè, he, hier. Niet de gode, oh, en oh, ja, de, die regen. Code, heb je die regen? oranje ook. Verschrikkelijk. Ja. Ik heb windstoten gevoeld. Och, och, och. Ja, en ik heb, raam op het, ik heb hagelstenen gezien. Vond je raam op een kier dat je die windstoten voelde? Ja. Uh -huh. Misschien was het wel een andere stoot. Ik weet oh, het niet oh, waarin... Of een andere wind. Ah, of een andere. Dat ja. ja, kan ook nog. Volgens mij moeten we maar voor de start gaan. Vind je? Zullen we het doen? Ja, we doen het gewoon. Oké, okay. nou gaan we eerst even netjes zeggen goedemiddag zeggen tegen ah, Hallo allemaal. Want Dat had je nog niet gedaan hoor. Nee, nee, nee, nee. Goed, nou, dames en heren, let u vooral vandaag goed op. Want voorlopig is het zijn laatste dag vandaag, want hij gaat met vakantie, de bips. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. En, en uh, hij gaat gewoon met vakantie hier rond. Ja, ik, oh. ik ben even weg. Maar ik ga ook een beetje cultuur snuiven, hè. Wat ga je doen? Cultuur snuiven. Oh, nou ja, beter cultuur dan kook, hè? Hm. Ja. Maar waar ga je naartoe? Uh, ik, ga, ik ga de grote plas oversteken en ik uh, ga richting uh, het Amerikaanse. Jezus. Ja, hier je daar nog zijn we in het reservaat? Nou ja, oh, dat is genoeg te zien en te doen hoor. Ik bedoel, ja, veronderstel... uh, niet alles over één kamp Nee, maar veronderstel je dat die Trump tegenkomt, dan. Nou, ik zit er vlakbij trouwens, uh, bij, bij zijn oh. uh, uh, eigenlijke woning. Geen hem niet even uh, pootje haken dan? Wie weet, ik weet niet of je heel dichtbij komt, ja, eerlijk gezegd. Probeer het gewoon. Oké, okay. En dan Beloof. pootje haken, dat hij ja. voorlopig even een paar jaar aangeschakeld is. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Oké, okay. heel goed. Zo, nou, dat heeft de AIVD ook weer gehoord. Ja, dankjewel. Mijn, mijn uh, visum is ingetrokken per heden. Dankjewel, Ruud. <laughs> Fijne fan. <laughs> nee, ik krijg een lekker visum. Ja, ja, ja. Ruud, ja? hebben we nog muziek vandaag? Ja, toch? Hoor je ja toch? Ja, dat is het introotje. als oh, is het intro? oh jij wil muziek horen? Ja. Nou ja, omdat je het vraagt. Artiest in het licht. Andy Tillman. Let's say you found somebody new. Who is a love. you're gone, oh Judy, don't let all sweet love in end and die like flowers in the fall. Oh Judy, don't you know? It Oh, man. oh, ik kijk. Oe. Zo, ik moest even een niche kwijt. Ja, sorry hoor. Ik moest even een niche kwijt. Ik even de microfoon dicht. Dat ja. ging even fout. Uh, Andy Tilman, uh, geboren in Makassar op uh, 30 mei 1936 en overleden in Rijswijk op uh, 10 november uh, 2011. Nederlandse zanger. Voorganger van. Uh, op de Werreinan. Ja. Ja, dat heb ik wel, hè. Dus dat Zo. Ja, nee, dat heb ik zo. Als ik dan zo niks bij heb, dan heb ik het tien op de rij en ja. dan, dan is het weer klaar. Goed, maar wat ik zeggen wou. Eh, voorman natuurlijk van de Tilman Brothers. En eh, ja, eigenlijk ook een voorman van de Indo-rock in Nederland. De Tilman Brothers. Heel bekend in de jaren 50 en eh, 60. En dit heet Oh, Julie. Nou. Bent u daar ook weer van op de hoogte? Hè? Goed te weten. 3 in 1, 1, 1, 1... Rod Stewart... no The... Except, of course, my steel guitar <laughs> Cause I know you don't play But I'll teach you one day Because I know Nailed and prayed sing, your face was thin and pale I found it hard to hide my tears I felt ashamed I felt I'd let you down No mandolin wind Couldn't change a thing Couldn't change a thing No!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 think about myself If I gave you time to change my mind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 stukken van, naar mijn mening, zijn allerbeste LP die hij ooit gemaakt heeft, maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Uh, uh, wel heel mooi. Rod Stewart, natuurlijk Roderick David Stewart, zo heet hij. En tegenwoordig heet hij zelfs Sir Roderick uh, David Stewart. Hij werd geboren op 10 januari 1945. En we kennen hem natuurlijk allemaal. Hij, uh, zijn carrière begon niet allemaal even florissant. Uh, want uh, ja, de jonge, op jonge leeftijd uh, wilde Rod Stewart voetballer worden En speelde enige tijd bij Brentford FC Ja, dat is een club hoor hey, hoo, hoo. En hij werkte onder andere als grafdelver Als afrasteringbouwer en als bezorger in Begin jaren zestig begon zijn carrière in de muziek Toen hij zich als straatmuzikant aansloot Bij volkszanger Wiz Jones En dit gezelschap Reisde door Europa. Tot in Spanje gearresteerd werden, tot ze in Spanje gearresteerd werden wegens landlooperij. Jawel. En omdat de paspoorten van de leden ook nog eens een keer verlopen waren, de muzikanten werden Spanje uitgezet en teruggestuurd naar Engeland. Nou, op het station van Twickenham werd hij ontdekt door Lang John Baldry. En euh, nou ja, hij werkte met een aantal bandjes Shotgun Express, euh, Steam Packet, Lon John Baldry en Alexis Corner. En euh, daarna euh, nou, ging hij, euh, nou, in 1967 sloot hij zich aan bij de Jeff Beck Group. Met gitarist Jeff Beck en natuurlijk ook Ron Booth was daarbij en de, de, daarna uh, kwamen de Faces. Toen uh, Steve Marriott de Small Faces verliet uh, doopte de band zich om in uh, de Faces en werd Stewart de uh, lead zangerd. In die periode ook, begin jaren 70, uh, kwamen zijn eerste solo platen. Uh, Gasoline Alley onder andere was een van de prachtige platen. En daarna uh, kwam het uh, album waar u nu drie stukken van hoorde. Mandolin Wind, Reason to Believe en Maggie May. Alle drie prachtige stukken van het album Every Picture Tells a Story. En nogmaals, ik vind dat echt een grandioos album van de heer Stuart. Goed, euh, nou, planning klopt, vind ik niet allemaal. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik heb nog een artiest in het licht en daarna gaan we naar het uh, nieuws, uh, uh, rond. Ja, want... Maar dat wordt zo, iets later. Ja. Nee, nee iets maakt niet uit. Nee, maakt uit. Maar het is later gewoon. Oud nieuws. Anders moet ik... Uh, hè? Is het oud nieuws? <laughs> dan wel. <laughs> dan is het oud nieuws. Nou, oké. Okay. Dan maar oud nieuws. <laughs> artiest in het licht. Dit is Rock Set en het gaat vooral om de solozangeres daarvan, Marie Frederikson. Ja, want die is jarig vandaag. Rockset. Twee Bent uit Zweden. Uh, dat wel dat wereldbenoemde land wat in Scandinavië ligt. Zweden dus, ja, heel, heel bekend ook, hè, Zweden, ja. Vreselijk wat, de hoofdstad Stockholm. En eh, nou, Marie Frederiksson, zo heet ze. Gun Marie Frederiksson. Ze werd geboren in een plaatsje waarvan ik de naam niet ga uitspreken, omdat ik niet weet hoe het moet. Skane of zo, weet ik veel. Nou, in ieder geval, het gebeurde op de 30 mei 1958. Ik zei het al, is vooral bekend als de Zweedse zanger. Van de tweemansband band Rockset. Waarvan de andere zanger Per Gessie is. Of Gessle. Gessle, ja, moet ik zeggen. In land zong ze daar al in de bands Strul en Mama's Barn. Nou, prachtig allemaal. En daarna heeft zij haar solo carrière altijd onderhouden. En de meeste cd's zijn zweedstalig En hebben qua stijl weinig met Rockset te maken. Nou, ik denk, dan doe ik maar gewoon... Dit liedje van uh, Roxette. Nou, Marie, kind, van harte hoor. Met je verjaardag. Zo is dat. 60 ja. woorden, hè? Niet geloven. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag ja. gepresenteerd door... Ja, een beetje later, nooit, later later, nooit. He. Ron Gijs. <laughs> ja, Grijs, zeker weten hoor. Ron, daar is Ron, ja.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 Het slachtoffer wilde de boerhaaflaan oversteken richting het ziekenhuis... toen een oudere automobiliste niet meer op tijd kon remmen en hem aanreed. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. We blijven nog even bij, bij uh, lichamelijk letsel... want een man is gisteravond zwaar mishandeld in Velsenbroek. Hij werd door een voorbijganger gewond aangetroffen in een bushokje aan de Velsenbroekse Dreef. De politie kreeg rond kwart over tien s'avonds een melding binnen van de mishandeling... Het slachtoffer had bloed op zijn gezicht. Volgens een getuige waren zijn tanden uit zijn mond geslagen. Het is niet duidelijk waar de mishandeling heeft plaatsgevonden, meldt een woordvoerder van de politie. De man kon ook geen signalement geven van de dader. Ook wist hij niet waar de dader naartoe is gevlucht. De politie doet hier naar onderzoek. Getuigen of mensen met tips worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 8844. Nog iets verder weg, de bouw van het grote outletcentrum in Halveg gaat nog voor de zomervakantie van start. Door een uitspraak van de rechter over de bezwaren tegen de nieuwbouw... kan de eerste paal van de Amsterdam de Style Outlet, zoals het gaat heten, snel geslagen worden. In juli wordt de eerste paal geslagen, meldde hij verheugd. Van Haven verwacht dat het outletcentrum langs de N200 medio 2020 de deuren zal openen. Het outletcentrum beslaat zo'n 19.000 vierkante meter en bestaat uit ongeveer 100 winkels. Dan het laatste bericht. Naar de aanleiding van een e-mailactie van een inwoonster van Zandvoort heeft een tankstation aan de boulevard aangegeven dat men het verloederde gebouw, gebouw binnenkort gaat opknappen. Het bedrijf wil ook niet dat binnenrijdende toeristen terecht denken te komen in een afle aflevering van The Walking Dead. Tot zover het nieuws.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 Sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una. Bomba. Para bailar esto es una. Bomba. Para gozar esto es una. Bomba. Para mirar esto es una. Bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así. Así. Así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Dat jammer dat de webcams het niet doen, dames en heren, want u had het moeten zien. U had het moeten zien. Hij stond dingen boven moet je niet zien. op de tafel stond die ideeën. En met dat lange lijf stoten die zijn kop aan de lampen. Nou, de, de, de, de. Nou, je Weet je, dit is eigenlijk een kinderliedje. Hè? Ja. En, en uh, als. we. jij als bent wel... een beetje terug in je kinderjaren. Zeggen. Nou nee, het, oh. het, het, het zit eigenlijk iets anders. Want als, als ja. uh, En nee, dat, dat zou jij misschien uh, zeker niet doen. Maar ik ben er per ongeluk wel eens geweest in zo'n zo vakantie-enclave uh, in, in Spanje. Uh. En dan word je. de hele dag word je vermaakt. Ja. En uh, dan, dan is het altijd een uurtje dat je mag uh, aqua joggen. Ja. En dan was dit liedje werd de hele dag... en de hele vakantie werd hmm. constant herhaald. Dus dat zit in je hoofd. Ik moet wel zeggen, uh, het heeft wel een vrolijk Ja... Maar het was ja. niet de beste keuze. Ik word er niet echt vrolijk van. Ik vind jou uh, heel erg timide worden. Plotseling. Maar ik ken dat verhaal. Alleen het, is, het, kan, nog, het kan nog erger. Hè? Nee, hè? Ja het kan nog erger. Ik zat ooit eens een keer in Portugal. In, in La Rocha of zo. Het plaatsje. Ja. Dat ligt vlakbij Portimao. Daar zat ik in, ook in zo'n nou ja, zo appartementengebouw. Zal ik uh -huh. maar zeggen. Weet je heel wat? bekend. En um, daar hadden ze dus ook een zwembad tussen liggen. En daar hadden ze dat ook. Ach. Uh, ja, dat begon dan s morgens om tien uur. Dan had je net de avond ervoor lekker gezopen en dan had je dan wilde je uitslapen. Maar die deden het nog veel erger. Die hadden dat dat je hebt ooit eens een plaat gehad, ik, uh, de klassieke muziek op een disco ritme. Ja, dat ik zal eens kijken of ik dat kan vinden. De, de, de klassieke muziek en dan op zo'n op zo disco dreun. Oké. Okay. En dat werd dan. dan had zo'n zo, zo, zo, zo ghetto blaster, had dat mens bij zich. En dan moest, moesten ze daar gimmen. Om tien uur s morgens. Als je, als je net wakker wordt. Net je, nog niet eens je ontbijt achter je kiezen. En, dan, en dat ging hard. En het ergste van het alles was. De, het was allemaal van die, zo, zo, een soort bijlmanachtige omgeving. Het was allemaal van die hoge flatgebouwen. Dus het kwam nog eens een keer Proost, 25, 25 keer terug ook. Weet ja. je wel? Dan, pop, pop, pop, pop. Al die echo's er al tegen al die gebouwen aan. Gek vandoor. Ja, nee, dat is, uh, dat is niet aan jou besteed. Dat kan ik niet meer voorstellen. Nee, voor nee. Uh, sowieso gymnastiek is al niet aan mij besteed, maar dat het dan nog op die pieklote muziek. <lacht> <lacht> <lacht> het maakt wel wat los. Dat wel. Ja, het maakt wel weer wat los. Dat, <lacht> dat weet je dan ook weer. Nou, hebben we nog een artiest in het licht? artiest in het licht. Het zijn er niet veel vandaag, maar uh, dit is er nog wel een. Is wel lekker hoor. Why not Judd? die is jaren vandaag. Why not me? Samen met haar zuster, de Judds. Weet ik veel, uh, waarom niet, uh, weet ik niet. Nee, ik <coughs> nee. Wayona Ellen Judd, uh, born, uh, ze was, werd geboren als... Uh, <coughs> ja, wacht even, ik moet even uit het Engels vertalen. Uh, Christina Claire Siminella op uh, 30 mei 1964. Ze is een Amerikaanse country zangeres die uh, veel uh, soloplaten heeft gemaakt onder de naam Wayona, Maar ze werd eigenlijk veel bekender onder de naam The Judds. En de uh, Judds, dat was een, uh, een, een duo wat ze had samen met de moeder. Ik zei net zuster, maar het is moeder. Dus uh, ze heeft met haar moeder een, aantal, uh, een groot aantal platen gemaakt. Waaronder dit hitje, dit kan ik me nog wel herinneren. Omdat ik ooit eens een keer voor de Soundmix Show zelf een orkestband van heb moeten maken van de nummer Why Not Me. Zo zat dat op een gegeven moment uh, dus in elkaar. Wayona Judd dus. En ze is jarig vandaag, 1964. Woe, woe, nou... We gaan verder met uh, gewoon andere muziek. Ja waar? En zometeen ja. de cultuur. Hè? Oh ja, ik heb hier nog een lijstje. Hoor. Ja, heb je nog een lijstje? Ja, we gaan druk krijgen. There goes my heart beating. Cause you are the reason. I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind raising. You are the reason That I'm still breathing I'm hopeless now I'd climb every my head shaking and you are the reason my heart keeps mooi hoor Hè? ja echt heel mooi voelt mooi ik kende dit nummer helemaal niet nee het is ook nieuw ah vandaar. Mm, Callum Scott uh, heet de zanger en de zangeres Ilse de Lange ja dat, maar dat had je al gehoord natuurlijk <coughs> prachtig nieuw duet You're the reason en uh, dat is uh, prachtig mooi heel gevoelig ook dat nog goed wat is daar het is uh, bijna vijf voor één helemaal goed It's Snow Patrol. Hey, you, me, baby, I've been dancing in this fire for way too long. But I can't make like it, oh, I like it, cause it's more dangerous than me. There's a siren somewhere, but I'm pretty sure. En nummer heet Heal Me Dus nou, Het zal nodig zijn, denk ik En wat ook nodig is Nou Dat we u gaan vertellen dat we naar het nos gaan van 1 uur Ja, dat gaan we ook doen Dus ik zou zeggen Neem een broodje, neem een bakje koffie Goed houden Dat is een hint hoor <laughs> Neem een okay. bakje koffie Dat is een hint Ik begrijp hem Begrijpt hem? Ja, ja. Nou, jij gaat koffie halen, ik begrijp hem. Oh, nou ik niet, want ik, oh. moet, de knop, ik moet de knop in de gaten houden. <laughs> Dat doe ik het wel. Oh, heel fijn. Daarom was het een hint. <laughs> ik zou zeggen, tot zo aan de andere kant van het nieuws. Met wat humor en uh, cultuur straks. Veel cultuur.